En in de Eter op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De twee mannen uit Almere zijn veroordeeld tot twee jaar cel... voor het toetakelen van een conducteur en een andere medewerker van de NS. De conducteur werd in maart op station Almere Centrum neergeslagen... en tegen zijn hoofd geschopt. De man raakte daardoor bewusteloos... De veroordeelden van 19 en 25 jaar moeten hun slachtoffers ook smartengeld betalen. Oudminister en commissaris van de Koningin Ed Nijpels wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van het pensioenfonds ABP. Hij volgt Elko Brinkman op, die op 1 april aftrad. Nijpels begint op 1 augustus bij het ABP, waar in het bestuur ook vertegenwoordigers zitten van werkgevers en werknemers uit het onderwijs en van de overheid. De toetreding van IJsland tot de Europese Unie is een stap dichterbij gekomen. Het parlement heeft de regering toestemming gegeven om met de EU te gaan overleggen over toetreding. Van de 63 parlementariërs stemden er 33 voor. De regering is voor toetreding. De bevolking mag zich er nog over uitspreken in een bindend referendum. Veel IJslanders zagen tot voor kort niets in het EU-lidmaatschap. Maar dat veranderde toen de economie vorig jaar instortte. De Marrachuset en Douane controleren deze zomer extra op vakantiegangers die terugkeren met nepwapens. Om Nederlandse vakantiegangers te waarschuwen liggen er op Schiphol en Rotterdam Airport sinds kort folders. Daarin staat dat iedereen die een, nieuws, die een nepwapen invoert strafrechtelijk vervolgd wordt. De boete is maximaal 270 euro. De nepwapens worden vaak gebruikt door criminelen omdat ze nauwelijks van echte zijn te onderscheiden. Met weer volop zon, maar in de loop van de nacht en morgen overdag regen en onweersbuien. Met kans op hagel en windstoten. Het wordt 19 graden. Dit was het. Beachnet, het computer- en internetcentrum van Zandvoort. Beachnet in de Haltestraat bestaat nu al meer dan vijf jaar. En heeft haar diensten flink uitgebreid. BeachNet.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. ZFM met nu. Pits en Welkom bij een nieuwe aflevering van Pits en Perrok. Vandaag hebben we aandacht voor de Pinkster Races 2009. Onder andere de GT4 en natuurlijk ook de Clio's komen aan bod vandaag. Maar ook een interview met Jan Lammers. Pizza. Een interview met Jan Lammers. We hebben het over de Dutch GT4, de A1 en over de autosport in het algemeen. Racing voor Holland, uh, Jan Lammers. Jan Lammers, uh, Dutch GT4, het tweede weekend. Uh, gaan jullie verder waar jullie het uh, eerste weekend geëindigd zijn? Uh, dat, dat zal niet meevallen. Want uh, ja, hier rijden we onder Racing Team Holland. Hè, dus dat uh, uh, in plaats van Racing voor Holland, dat is uh, ons andere spelletje. Maar uh, ja, dat zal niet meevallen, want uh, de eerste race uh, waren er nog veel mensen die de auto op woensdag gekregen en op uh, vrijdag moesten ze rijden. Nu hebben ze het allemaal wat beter van elkaar, dus uh, dat merk je ook in de training. Er zijn ook verschillende strategieën, want je mag in een heel weekend tien banden gebruiken. En wij hebben in uh, ochtends met uh, Bernard uh, de kwalificatie vier nieuwe banden genomen. Smiddags voor mijn kwalificatie heb ik uh, twee nieuwe banden links genomen en twee van Bernard in ochtends. Uh, en dat houdt in dat wij nog vier nieuwe banden over hebben voor de hoofdrace. Dus in theorie zouden wij in de race nu sterker moeten zijn. We staan in de, de kwalificatie voor de laatste hoofdrace, staan we derde. Uh, sorry, dertiende. Dus dat is wel een hele kluif. Dus het lijkt er nu op alsof het de verkeerde beslissing is. Maar misschien dat het maandag nog mee gaat vallen. Ja, als we kijken nog even terugkijken naar de paarse sterke optreden. Ook van, uh, zoals je zegt, Bernhard, Pieter, Christian. Serieus uh, bezig ook met de autosport... Uh. Ja, ik, ik, ik moet er steeds harder voor werken om, uh, om nog een klein beetje voor, uh, voor Bernard te blijven. Want uh, hij zit gewoon binnen een paar tienden. En uh, gaat hartstikke goed. Ik denk dat we een voordeel hebben dat de BMW's waren de afgelopen jaren heel moeilijk. Relatief gezien is de Mustang wat, wat, uh, ja, toch een fractie makkelijker te besturen. En daar hebben die jongens nu perfect van. Dus uh, zowel PC als, als Bernard gaan alle twee uh, ja, hartstikke goed zegt, ze zijn een stukje makkelijker te besturen als de BMW is. Over besturen, er ligt een stukje nieuw asfalt. Moet je daar ook op een andere manier mee omgaan? Uh, nee, je hebt, gewoon, uh, je hebt gewoon meer grip. Dus uh, waar je voorheen je handen vol had in die bochten daar, daar gaat het nu wat makkelijker. Ja, dan uh, kijken we toch even buiten uh, dit uh, activiteit nog even verder. Over twee weken, denk dat je voor het eerst niet bij bent. Ja dat is voor het eerst sinds ik geloof de afgelopen 15 deelnames, in totaal heb ik 21 keer meegedaan. Maar uh, nu een keertje niet, maar ik, ik vind het wel heel relaxed hoor. Ja het, is, uh, het brengt een stuk rust bij je van uh, nou ik hoef uh, dit jaar niet naar die 24 uur en ik kan uh, me bezighouden met andere mooie dingen. Ja nou ik, ik ben hoofdzakelijk eigenlijk nog, uh, het zal nog wel even duren voordat ik Lamar op mijn hoofd heb. Want, uh, de, de jaren 2001 tot 2006, zeg maar dat we serieus bezig waren en ook altijd in de top 6 meereden. Eh, tegen al het fabrieksgeweld. Kijk, eh, die mannen die hadden budget van tegen de 100 miljoen eh, van Audi en zo en Bentley, waar je tegen reed. Chrysler, Cadillac. En daar, eh, daar namen wij tegenop. En eh, in die jaren hebben we het toch wel een beetje te gek gemaakt. En daar heb ik nu toch wel erg veel eh, mijn handen vol aan. Dus ik, eh, ik ben nu gewoon eh, keihard aan het werken hè, waar ik eh, toen de tijd 24 uur. Eh, Bezig was om de race op het asfalt te winnen, ben ik nu gewoon achter het bureau uh, heel hard bezig. Want uh, we zijn door die vijf jaar toch wel heel ernstig in de problemen gekomen. Dus het is, uh, het is gewoon hard werk om iedere keer weer nieuwe dingen te verzinnen om, uh, om gewoon patiënten te verdienen. Uh, dus dat, dat is heel zwaar, maar uh, het, het gaat heel goed. Op het moment, hè, dit zijn uh, leuke, leuke projecten om te doen: hè, het GT4. We doen ook nog uh, in Duitsland de ADAC uh, met Lamborghini. ADAC GT Masters is dat. Uh, we hebben natuurlijk A1 als uh, dochterbedrijf, maar uh, het, is, het is heel zwaar, het is flink aanpoten. Maar ik denk heel veel mensen in de auto-industrie wereldwijd hebben het zwaar. Ja, je noemde al A1, uh, ja, Zandvoort uh, zien we ze komend jaar niet. Maar het is wel iets uh, waar jij je nog meer op gaat uh, richten om daar nog sterker in uh, naar voren te komen met je team. Uh, ja zeker, hè. ik bedoel uh, als, als A1 met de race naar Zandvoort gaat, dan gaan wij naar Zandvoort, dan doen we mee. Als ze naar Assen gaan, gaan we daarheen. Uh, het, is, het is drie jaar hier geweest voor het vierde en de volgende jaar zijn ze er niet uitgekomen. Uh, ja god, een aantal dingen, daar, daar valt gewoon niet tegen op te werken. Uh, ik denk dat het feit dat Assen gewoon 1500 vrijwilligers heeft uh, en dat het een stichting is, uh, dat, dat maakt het al heel erg moeilijk. Maar zij hebben ook iets van, ik geloof, 40.000 vaste zitplaatsen. Dat maakt het evenement uh, misschien wat goedkoper om te organiseren. Dus dat zijn, uh, dat zijn moeilijke dingen om tegenop te boksen. Maar ja, assen aan zee, dat, uh, dat lukt niet. Dus dat is weer iets dat heeft zandvoort. Ja, weet je, uh, ik heb wel eens vaker gezegd... ...het ene moment staat Marco Borsata in de arena... ...en het andere moment staat hij in de Ahoy. Zo gaat dat nou eenmaal. Dat is eerlijke competitie die onderling tussen twee... Uh, uh, twee faciliteiten in dit geval uh, er is. En uh, het zei zo, we hebben hier drie fantastische jaren gehad. Dus uh, ik denk dat uh, uh, Zandvoort veel aan A1 te danken heeft. Maar andersom ook. Pizza, The city are empty now. The don't shine no more. even over de A1. Uh, je zei uh, terecht, ja, er zijn uh, drie jaren hier, uh, mooi, mooie jaren geweest in Zandvoort. Uh, ja, maar als jij als, als toch ook een man een Zandvoorthart heeft, komt er dan misschien wel iets uh, voor in de plaats? Denk je, nou ja, je bent uh, toch wel een beetje optimistisch uh, ingesteld mens. Denk je dat, uh, dat er ook wel weer kansen liggen voor, uh, voor het circuit uh, om andere dingen naar binnen te halen? Ja, dat is helemaal aan het circuit, weet je. Dat, uh, ik denk dat wij uh, op dit moment allemaal onze handen vol hebben aan onszelf. Uh, en dat is, uh, dit is een periode waar uh, hard werken gewoon beloond wordt. Maar vooral ook slim werken en goed nadenken... ...goed inspelen op de situatie die er is. Dus op dit moment is het uh, een klein beetje ieder voor zich en God voor ons allen. Dus iedereen probeert gewoon in, in deze tijden het hoofd boven water te houden. En uh, kijk, als je kijkt naar de historie van Zandvoort... Dan, uh, dan hebben die ook heel veel moeilijke tijden allemaal overwonnen. Dus ik denk dat uh, voor Zandvoort komen er ook wel weer andere tijden. En dat wordt dan op een andere manier weer mooi. Dus dat, uh, dat zal allemaal wel weer goed komen. Uh, dus er was leven in Zandvoort voor A1. En er zal ook wel leven na A1 zijn. Dus uh, het, het zij zo. En uh, zo, zo gaat het af en toe. Uh, nou Willem, je memoreerde het. Hè? De A1 Team Nederland wat je dus als dochterbedrijf dan ook nog uh, doet. Uh, ja, het afgelopen seizoen met, uh, met Jeroen en uh, met Robert. Uh, Jeroen al en Robert Doornbos. Is je dat eigenlijk bevallen? Ja, heel erg goed. Heel erg goed. De jongens hebben het alle twee fantastisch gedaan. En uh, uh, even kijken. We hebben dan, dan jammer genoeg wat, uh, wat pech gehad in Portugal. Waar uh, Robert super bezig was. En uh, daar hadden we de hoofdrace ook absoluut kunnen winnen. En uh, met dat gegeven hadden we dan met één puntje verschil. Als hij de snelste ronde in de race ook had gehaald, dan hadden we denk ik gelijk gestaan aan kop. En dan kom je heel anders in Brains Hedge terecht. Uh, en dan in het slechtste geval word je dan tweede of derde. Uh, en dat is jammer, maar dat is, dat is topsport. Uh, soms gaat, uh, hij speelt uh, Ajax tegen wie ook maar en dan is het in theorie ook gewonnen. Alleen in de praktijk winnen is het toch altijd, weer, altijd wel lastig. Ja, A1 wordt heel slecht overgesproken, negatief. Dat is het makkelijkste wat er is. Ook jij hebt daar nog het volledige vertrouwen in dat het allemaal wel doorgaat. En op een heel mooi kampioenschap weer verder gaat eindigen. Ja, ik ben een beetje verrast dat je zegt er wordt heel negatief over gesproken. Her uh... en der van die verhalen van uh, dat is een organisatie uh, die hangt op de rand van uh, omvallen. Ik heb het niet over jouw team, maar over het hele I1 gebeuren wat je her en der leest. Ja, nou, eh, Formule 1 ook, hangt ook op omvallen. Hè. Dus ze hebben net in ieder geval een overeenkomst getekend dat ze, eh, hè, dat ze allemaal ingeschreven hebben voor volgend jaar. Maar wel onder een voorbehoud dat ze voor 12 juni de Concorde-agreement eh, afsluiten. Nou, dat is geen inkoppertje. Hè. Dat zal gewoon een hele zware club zijn. Hè. Dus, dus eh, Formule 1 die kan net weer het voorhoofd afvegen omdat ze gewoon een vreselijk moeilijke periode achter de rug... General Motors failliet, hele grote bedrijven in de problemen... dus niemand is in deze periode kogelvrij, ook A1 niet... dus wij hebben ook een moeilijke periode... maar ik denk dat wij absoluut de harten van het publiek gewonnen hebben... het is een klasse die, die heel veel respect verdient... En, en ze hebben gewoon iets van, van 3% van het budget nodig van Formule 1... dus ik denk dat er een heleboel positieve elementen zijn... Als er negatief gesproken wordt over A1, dan is dat waarschijnlijk omdat zij het zwaar hebben. En dat ze hier en daar moeilijke, moeite hebben om gewoon rekeningen op tijd te betalen. Ja, en dan, en dan uh, is dat lastig. Maar dat is geen onwil. Uh, ik heb het af en toe ook moeilijk om mijn geld op tijd binnen te krijgen. Maar uh, of iemand het geld niet heeft, of dat ze erop zitten en het niet betalen. Uh, dat is nog een groot verschil. Maar ik weet zeker dat iedereen die geld van A1 krijgt. Dat, dat als de klasse gewoon straks weer een klein beetje van de waakvlam springt... dan krijgt iedereen gewoon zijn geld. Dus het is uh, uit, uitstel uh, en geef ons even de ruimte om die openstaande rekeningen gewoon te betalen. Ja, soms is het gewoon niet anders. En uh, hoeveel mensen denk je dat, uh, dat, dat uh, in Amerika gewoon die toeleveranciers waren van General Motors... hoeveel mensen denk je dat er daar uh, op het punt staan om, uh, om het krukje weg te schoppen, weet je? Dat, dat, uh, dat is nog helemaal zo. A1 begon... Uh... Al zijn er een winterkampioenschap, we zien de assen, dat wordt uh, volgend jaar in mei gehouden. Weet jij al of dat de laatste wedstrijd is in de kalender, of gaat het zich verschuiven, het E1-seizoen? Uh, uh, weet ik niet. Ik denk dat uh, in eerste instantie had Ecclestone altijd uh, gezegd: van, nou, hè, kom niet aan mijn circuit en kom niet aan mijn data. Maar ik denk dat uh, deze tijd uh, zal wel iedereen tot het uiterste dwingen. Dus als A1 eventueel een overstapje zou moeten maken, uh, meer richting de zomer. Ja, dan, dan zullen ze dat moeten dienen. Maar ik denk dat autosport gewoon helemaal uh, bij zichzelf te raden moet gaan. Uh, ik vind het complete onzin dat je op vrijdag al gewoon aan het trainen bent. Uh, Oké, okay, wij doen het hier in Zandvoort. Maar veel mensen moeten dan op donderdag al met de truck heen gaan. Woensdag wordt die al geladen. Je werkt je helemaal te barsten met allemaal mensen die best nog uh, vrij prijzig zijn. Dus hoe het nu met kosten efficiënt uh, en kosten omgesprongen wordt in de autoracerij... is in mijn optiek volstrekt belachelijk. Uh, ik, vind gewoon, uh, ik vind het heerlijk om woensdagavond of donderdagavond na een dagje hard werken thuis te komen. En dan ga ik lekker Champions League kijken. Of, of uh, Ajax FC Groningen of God weet wie. Dat is heerlijk. En ik denk dat, uh, dat in deze tijd moet het ook mogelijk zijn dat je op een woensdagavond of op een donderdagavond naar de Grand Prix gaat zitten kijken. ...en gelul om op maandag te komen en te trainen. Gewoon zeggen van nou, er is van twee tot drie training... ...en s'avonds om zeven uur is de start van de race. Alleen dan zetten al die techneuten zetten hun hakken weer in het zand... ...en dat het allemaal niet kan. Compleet onzin. Als je dat als regel stelt en je zegt gewoon... Voor mijn part, ...van één tot drie is de training en s'avonds om zeven uur is de race... ...dan staat iedereen aan de start... ...en dan verzinnen ze het maar technisch dat die auto's ook heel blijven. En die autocoureurs die, werken, die, die wennen in twee uurtjes maar aan het, aan het circuit. Dus het is eigenlijk gewoon heel simpel. Het is een simpele benadering. Zo, zo proef ik uit jouw woorden. Uh, uh, in, in, in jouw ogen wordt er dus eigenlijk gewoon geld over de balk gesmeten... terwijl het uh, allemaal veel goedkoper kan. Ja, compleet. compleet. Alleen, uh, iedereen zit een stukje omzet... en iedereen probeert de caravan eraan te hangen. En, en, en uh, die proberen mee te liften in, uh, in, de, in de omzet die er is. Uh, je ziet uh, sommige raceklasses die uh, uh, die komen dan bijvoorbeeld uh, waar ook maar in Hockenheim of in Zandvoort of wat dan ook. Wat er gebeurt is in de complete regio worden alle hotels geboekt. Uh, zodat ze gewoon, uh, er wordt collectief ingekocht. Nou normaal koop je collectief in om dingen goedkoper te maken. Dat gaat bij veel klassen niet. Die kopen collectief in, zodat zij de prijs kunnen bepalen en gewoon woekerwinsten kunnen maken. Dus er zijn gewoon boekingskantoren en, en reisagenten die gigantisch veel geld verdienen aan al die racers die hier en daar in town zijn. Zonder dat ze risico nemen. Maar het zijn alle, alle teams die gewoon de risico's nemen en die soms gewoon projecten runnen van, van soms wel vele miljoenen. En die daar al de sponsoring nog niet voor rond hebben. Dus al die teams, er is hier geen team in de pitstraat dat geld verdient. He, overal moet geld bij. En, uh, en, en als er genoeg geld is, dan komen ze qua tijd niet uit. En dat zijn verhoudingen die, die soms niet, uh, niet in een verre en in een bilke uh, verhouding leggen. In het kader van de kostenbeperkingen, uh, kort, de reisevenementen qua duur in. Daar komt het op neer, toch? Nou, het is, het is entertainment business. En, en, en uh, he, ik zie gewoon het publiek, zie ik gewoon als uh, de klant is koning. He, dus ik zie het publiek, is de koning. En, eh, en ik zie ons als de, als de nar. He, dus uh, Freek de Jonge heeft het ooit een keertje heel treffend gezegd. Van, van, uh, als de koning depressief is, laat hij de nar komen. En als de nar depressief is, gaat zijn kop eraf. En, en dat is een klein beetje bij ons aan de orde. Maar wij moeten onszelf realiseren dat we in de entertainment business zitten. He, als mensen smiddags om twee uur op zondag gewoon met uh, een lekkere uh, volle bak koffie of een biertje... En, en noem maar op, lekker gaan kijken naar een Grand Prix. Wat interesseert het hun dan of er gewoon vrijdagochtend, de vrijdagmiddag en zaterdagochtend allemaal vrije trainingen geweest zijn? He, maar daar gaat het grootste deel van het budget natuurlijk ook aan op. Dus, dus uh, ik vind uh, dat, dat die, die clusters, die kunnen veel kostenefficiënter gerund worden. En veel compacter gemaakt worden. Zodat, uh, hè, zoals nu Formule 1 een beetje bedreigd wordt en andere raceclusters... Dat hoeft niet zo nodig te zijn. Het kan veel kostefficiënter. corner of 82nd Street and Metro Avenue. Believe it or not, but some kind of flying man just came out of the gloom, right on time to rescue her from the fall. This flying hero is called Superman. This is John Clay for Radio Geister International. Over uh, de kosten. Uh, en over uh, de koning en de narde... Uh, wat, uh, wat betreft uh, de, uh, ja, de artiesten die, die dan een beetje het, uh, het, het, het, het voor het publiek dan in feite uh, doen. Um, maar als ik dan uh, ja, als ik dan toch zou uh, zo kijken. Uh, Gaat het dan ook uh, om een beetje ook dat het publiek zich niet moet vervelen? En dat dat uh, de hele lange, uh, dat lange wachten dat dat, uh, een onderdeel is van uh, dat er misschien zoveel mensen afhaken. En dat er da daar ook ja, met prijzen en noem maar op, dat het allemaal daarmee te maken heeft? Um, nou ja, die prijzen moeten zo hoog zijn. Omdat gewoon het hele, uh, het hele kampioenschap van, van vele klassen... Ik heb niet alleen over Formule 1, maar zonder, sommige van de andere klassen zijn ook vrij duur. Dus dan, dat, dat vind je overal in terug. Daardoor moeten de toegangskaarten duur zijn, enzovoort, enzovoort. He, dus, dus, dus als je het kostenefficiënter maakt, dan kun je denk ik ook het publiek meer tegemoetkomen. En soms weer hier op vrijdag of op zaterdag ben je dan, he, het is vandaag zaterdag. Nou, he, er zitten zit 120 man op de tribune. Maar er staan allemaal mensen met dikke oortjes van het beveiligingsbureau die gewoon waarschijnlijk op zo'n dag 8000 euro kosten. Alles bij elkaar. Nou, dat is de eerste 8000 die je al kan verdienen. Ik zou zeggen, zet een pijl met een wegomlegging hier. En zeg vandaag race Zet die tribune vol. En zie dan je inkomsten maar uit de hamburgerkraam te halen. Of wat dan ook. Maar ik vind allemaal zoveel gebakken lucht. Wij zitten hier interessant te doen met 20 fantastische auto's. We hebben een prachtig kampioenschap. Ik denk dat het eerste wat belangrijk is... is dat die tribunes gevolgd worden... en dan moet je van daaruit gaan proberen je centen te verdienen. Maar, maar door nog steeds gewoon te denken... dat je de, met de toegangskaartjes hier de kost verdient... ja, zo werkt het gewoon niet. Dus zorg gewoon dat die, dat die, dat die, dat die poorten open gaan... En Laat het hier maar een chaos zijn van mensen. Maar het is in ieder geval gezellig druk. Hoort dat, ja, dan is het die feit dat je sport gewoon op een goede manier aan de man te brengen. Ja, ik bedoel. Uh, kijk, wat, wat stellen wij nou voor als team? Het enige wat wij als team voorstellen. Als ik moet gaan bekijken van wat is A1 Team Nederland waard. Wij zijn niet meer en niet minder waard. Dan de hoeveelheid aandacht waar het publiek ons mee honoreert. Als ik kan zeggen van nou, er kijken iedere race uh, 1 miljoen mensen. Ben ik meer waard dan wanneer ik zeg er kijken 90.000 man. Dus het is gewoon die man die daar gewoon in zijn boxershort met zijn hempie en zijn biertje in zijn ene hand en die afstandbediening in zijn andere hand. Die man die op een gegeven moment, of die vrouw, alleen dan niet in de boxershort, maar, of misschien. Maar in ieder geval, uh, die, diegene die bepaalt gewoon om ons programma aan te zetten en te gaan kijken naar A1 of GT4 of wat dan ook. Die mensen thuis, hè, die ons gewoon de aandacht gunnen door het kanaal aan te zetten waar wij op te zien zijn. Die bepalen wat wij waard zijn. Dus ik denk dat wij veel meer het publiek moeten koesteren en, en moeten knuffelen. He, dus dus dat, dat, dat het publiek en de aandacht daarvan, die moeten we zien te krijgen. En als die aandacht er is, komt het geld vanzelf. Goede wisselwerking, daar gaat het om. Daar gaat het om. Kijk, als ik straks kan zeggen van nou, uh, naar onze race kijken 1 miljoen mensen. Hè, kijk even gewoon naar uh, Deal or No Deal of... Uh, of, of uh, SBS uh, Het Weersbericht. Uh, Piet op... Paulusma. Yeah, met Piet Paulusma. Dat is allemaal groot bekeken. Hè. Dat zijn gigantische aantallen. Als je dat soort kijkcijfers kan claimen. Dan, dan is een seriesponsor zo gevonden. En dan heb je aandacht voor je publiek. En dan is het een beetje het paard van trooien. Dan ben je binnen. Dus als je eerst aandacht hebt. Dan kun je op het moment dat je binnen bent bij het publiek. Kun je ook je familie de groeten doen. En dan kun je gewoon uitpakken. En je verhaal doen. En hopelijk je geld verdienen. Aan jullie als uh, artiesten zal het niet liggen. De organisaties, uh, dat is nog uh, om die over de streep te halen, om dat uh, zo interessant mogelijk te maken. En de fans, die wachten erop. Ja, kijk, uh, tuurlijk, hè, wat ik roep, hè, dat, dat klinkt allemaal alsof ik allemaal even precies weet hoe het in elkaar zit. Hè, maar iedereen, uh, om dat weer even te relativeren, iedereen heeft altijd oplossingen voor de problemen van een ander. Uh, Als men uh, mij nu moet gaan vertellen waarom ik dertiende sta in plaats van eerste... dat kan een ander misschien weer bepalen. Dus, dus wat dat betreft is het zomaar even uit de heup geschoten... Uh, en heel, heel uh, subjectief geventileerd hoe ik er tegenaan kijk. Maar uh, dit is een beetje mijn visie wat ik zo op basis van, van de afgelopen uh, wat is het, zo wat 40 jaar... dat ik uh, hier op het circuit te vinden ben... Uh, dat is mijn opvatting en wat ik zie waar de successen zitten van sommige races En waar de beperkingen zitten van sommige races en raceklasses. Zou het dan ook zo moeten zijn terug naar de basis? Dat hoor je soms ook wel eens een, ja, een, een vaak gebezigde term. Terug naar de basis, zoals het uh, misschien toen was. Of is het dan zo van, uh, van even kijken uit het uh, verleden wat je, wat je er toen uh, mee gedaan hebt in dat toepassen op het heden? Ja, misschien wel. Uh, aan de andere kant, het, het gaat erom dat je, je moet een... Uh, een omgeving zien te creëren waar mensen zich prettig voelen. Eh, en dat, is, en dat, is gewoon, eh, dat creëer je alleen maar als je met aandacht en respect voor elkaar moeite doet... om het leven ook aangenaam voor elkaar te maken. Eh, er is nu redelijk wat harmonie in het GT4-veld hier. Eh, en dat, dat moet je eigenlijk helemaal in de hele breedte tussen de teams, met de organisatie, het publiek... Je moet dat een beetje gaan uitstralen, zodat je gewoon ook het, het, het, het, ja, dat imago uitstraalt naar het publiek... Dat men nieuwsgierig wordt en naar je komt kijken. En want er zijn op dit moment heel veel uh, uh, dingen waar je je tijd aan kan besteden. Uh, over een andere vorm van tijdsbesteding. Je bent weer uh, vader uh, sinds uh, lange tijd. Hoe is dat dan? Uh, wat je nou helemaal aan het begin uh, zei over de Le Mans. Dat je daar dus nu niet bij bent. Kan je dan ook even daar uh, wat meer uh, aandacht en energie in steken? Nou ja, kijk. Uh, er is, er is, uh, hè, met kinderen is er geen surrogaat voor tijd uh, die je eraan besteedt. He, dat, dat, uh, ik heb twee kinderen die wonen in Florida. Ik probeer daar iedere vier, vijf weken naartoe te gaan. Ik spreek ze iedere dag. He, dus, uh, en, en ik heb hier een kleine van tien maanden. He, mijn andere kids zijn 14 en uh, elf. Dus jammer genoeg zie ik die veel te weinig. He. Dat doet altijd pijn. En, uh, en, uh, en mijn kleine hier, he, die is tien. Mijn andere kids heb ik ook gewoon uh, de eerste... Uh, mijn dochter de eerste zeven jaar heel close geweest altijd. Mijn zoontje, he, die was vijf voordat hij naar Amerika ging. Dus het was ook heel close... En dat is wel de basis voor de toekomst. Hè? Vandaar dat het nu ook allemaal fantastisch gaat. Maar uh, en nu, nu met deze kleine, ja, dat is gewoon fantastisch. Uh, maar als ik naar Le Mans gegaan was, was hij ook gewoon lekker meegegaan. Dus dat is, uh, dat is best goed te combineren. Dus dat hoeft niet echt of-of te zijn. Dat is, uh, dat is prima te doen. Ja, kinderen, ja, ik kan het zeggen. Ik vind het het mooiste wat er is als je ouder bent. Zo zijn we allemaal begonnen, dus ik bedoel, als er geen kinderen zijn, zijn wij er ook niet. En hebben we ook niks om over te praten. En dan, eh, dat alle grote mensen zijn, in feite, gewoon grote kinderen. Dus dat, dat, eh, vandaar dat ze vaak over de straat rollen. Goed, Jan, dankjewel. Alright. Mr. 305 checking in for the remix. You know, they had 75 Street Brazil. What is year is going to be called, Caio. Drie, I know you want me, you know I want you. I know you want me, you know I want you. I know you. <laughs> Label flop but pit won't stop Got her in the cockpit playing with pits oh. <laughs> Now watch me make a movie like Albert Hitchcock Don't play games, they off the chain honey. you know who I want you. En nu gaan we gelijk verder met uh, nog meer GT4 geweld. Duncan Huisman, Menakus en Quint Engel. Duncan Huisman, uh, Dutch GT4. Uh, met Paas uh, rij je samen met Ricardo van Ende. Ricardo uh, mag niet meedoen uh, dit weekend. Je moet het helemaal alleen doen uh, dit weekend. Is dat prettig uh, dat je zo veel mag rijden? Of zeg je van nou ik had toch liever gehad dat we het met z'n tweeën doen? Nou ja, je begint ergens aan met z'n tweeën. En dan wil je het graag met z'n tweeën afmaken. Uh, natuurlijk is het leuk. Je rijdt, ik rij nu meer, maar... Het was niet de insteek van ons uh, voor dit kampioenschap, alleen uh, ja, het is even niet anders, dus uh, moeten we het maar alleen doen. De voorbereiding uh, met Pazen was uh, der maart de kort, dat was de 800 kilometer tussen München geloof ik en uh, Zandvoort. Nu is de voorbereiding uh, iets beter, uh, vertaalt zich dat ook in de kwalificatie die je gedaan hebt tot nu toe? Nou, nee eigenlijk niet, we hebben uh, twee keer getest na Pazen. Uh, de eerste test die we deden na, na paas was het een beetje druk. En de tweede test die we van de week wilden doen was nat. En uh, hebben we eigenlijk uh, qua voorbereiding was het niet ideaal. Uh, met paas was natuurlijk de verwachting niet zo hoog. Omdat we niet getest hadden en de auto heel laat kregen. En dan gaat het uiteindelijk goed. En nu uh, verwacht je er iets meer van. En zij twee keer vijfde. Uh, maar autotjes nog gewoon nog niet ideaal. En... Uh, we zijn constant, ik bedoel mijn tijd van vanmorgen en vanmiddag, dat ligt heel dicht bij elkaar. Dus feitelijk was ik vanmiddag iets sneller dan vanmorgen. Dus we zijn op de goede weg in ieder geval qua setup. maar we hopen dat die voor de race goed is. Even over, over deze auto. Uh, is dit meer uh, voor jou, wat meer in jouw straatje ten opzichte van de BMW die je vorig jaar reed? Ja, er werd gezegd, Duncan uh, beschouwde dit, uh, die BMW 130 g als een soort boodschappenwagen. Nou ja, ik bedoel, uh, je kan natuurlijk op de radio niet zien hoe ik erbij sta, maar... <laughs> Ik denk dat dat uh, de uitlating van uh, op mijn gezicht uh, voldoende zegt. Ja. nou ja Dit is, dit is meer een raceauto alweer als, uh, als de 133 i De i is ook, uh, ook goed vermogen. Qua tijden scheelt het niet heel veel. Maar dit is uh, iets, uh, iets spectaculairder. Dit is een uh, veld met uh, verschillende merken. Dat is ook interessant. Waar ligt het uh, sterkste punt van deze BMW uh, wat dat betreft? nou Ik denk dat uh, als ik afga even op, op, op, over raceafstand uh, Pasen. Dat ons sterke punt ligt... Uh, in de bochten. En uh, gezien de beperkingen die we van SRO hebben gekregen, uh, in ieder geval niet in het vermogen. Want met Paas in uh, race 2 haalde ik er binnendoor in in uh, Bos uit. En uh, op het moment dat we op stuk staan, uh, doet hij de pedaal weer naar beneden en uh, vertrekt hij gewoon. Dus ja, we moeten het uh, niet hebben van, uh, van, van de snelheid op dit moment. Ja. Omdat we 7% vermogensvermindering hebben gekregen. Dus we hebben 7% minder dan een straatauto. Maakt dat nou ook heel leuk, die Dutch GT4? Hè? Dat zo'n uh, Ford Mustang dan even wat sneller loopt op het uh, rechte stuk. En dat jij denkt van nou, wacht maar even, uh, straks komen de bochten weer en dan ben ik er ook. Uh, ja en nee. Uh, ja, natuurlijk maakt het leuk dat je met verschillende auto's vooraan kan strijden. Maar ja, zeker, zeker hier op Zandvoort uh, kun je denk ik beter veel rechte lijnsnelheid hebben. Want in de bochten kun je ze er wel achter houden. Want ik kan een schijfvlak niet de buitenom rijden. Ook al kan ik 10 kilometer harder door Boszuid of door het schijfvlak, ik kan er niet buiten om of binnendoor. En, uh, dus wat dat betreft was het, het beter geweest als wij ook wat meer vermogen hadden gehad. En dan misschien iets in moeten leveren in de bochten. Naast uh, dit kampioenschap ben je ook actief uh, met die uh, fort uh, in de BZTS. Is dat ook voor het hele seizoen dat je dat uh, doet? Ja, uh, Belgisch GT doen we, doen we het hele jaar. Uh, samen met een, met een Vin van 66 dus dat is wel heel leuk, maar die is wel heel erg gedreven ja met, met een Ford GT en dat is dan een GT3. Dus dat is nog iets, weer, iets verder ontwikkeld als, als de GT4 waar we in Zandvoort mee rijden. Ja, GT4, Zandvoort. Uh, vanmiddag uh, de eerste reis, uh, dan de langere afstandsreis. Uh, waar verwacht je het meest? Ligt dat voor jou weer in die uh, lange afstandsrace? Nou, nee. Ik denk dat, dat, uh, dat iedereen het moet hebben van de sprintrace. Behalve de Ginetta's. Het probleem is wat je nu ziet met de Ginetta's is dat ze ook... In de kwalificatie erbij staan. En dus ook in de sprintrace erbij zullen zijn. Terwijl eigenlijk hun voordeel zou moeten liggen vanwege de 430 of 450 kilo verschil in de lange race van hun. Wanneer wij bandenvlijtage hebben. Dus ik denk als Jan Joris het een beetje handig doet, dan heb hij denk ik race 1 in de pocket. Oké, nou we gaan het afwachten. We gaan het vanmiddag zien. En veel succes, Duncan. Dankjewel. T4 uh, rijden. We beginnen even met uh, de lange van, uh, van de tweetal, dat is Quint Engel. Uh, ja, jullie, uh, jullie zijn, wat dat dan gaat, uh, een beetje heel slim in die, uh, bij die, bij die paasraces doorgekomen. Ja, paasraces ging heel erg goed eigenlijk, uh, boven mijn verwachting. Ik had niet heel veel met de auto gereden, men ook niet, team ook niet, niet heel veel getest. En in de kwalificatie vierde toen, en in de race ook vierde, dus dat uh, ja, was, uh, was heerlijk, was een leuk resultaat. Uh, nou, dan de andere man, Minno Lief je hier een beetje lekker mee toen in, die, in dat paasweekend, want je, je slaapte echt heel langzaam gewoon mee naar voren voor, het, ja, voor de tussenstand in het kampioenschap. Ja, bewust voor gekozen. We, zijn, uh, uh, we wilden graag de underdog zijn, omdat eigenlijk niemand van ons verwachtte uh, dat we sterk zouden zijn. Wij zouden verwachten eigenlijk alleen dat we in de lange race, de 50 minuten race, vooraan zouden komen. Omdat we minder slijtage hebben, een lichtere auto. Dus de tweede helft van de wedstrijd naar voren kunnen in plaats van die zware jongens. Maar we zaten er vanaf we er al goed bij. Uh, ook in de korte sprintraces uh, konden we gewoon goed meedoen voor de bekers. Dus uh, ja, maar we zijn nog niet klaar hè? Ja, Menno ervaar ervaren rot in het vak uh, autosport. Jij uh, stapt in die GT4 vanuit wat lagere klasses. Hoe bevalt dat jou uh, tot nu toe? Ja, het is heel erg, uh, heel erg wennen natuurlijk, het is een heel andere auto, ik heb altijd voorwiel aangedreven auto's gereden met minder vermogen, dit is een achterwiel aangedreven met veel meer vermogen, maar uh, ja, ik kan veel van mennen leren en uh, tot nog toe uh, gaat het uh, best naar mijn zin. Dus... Ja, want, want we kennen je natuurlijk van de Seats, uh, waarbij je dus uh, met een voorwiel aangedreven auto is. Ja, dat is inderdaad heel anders, er, erg wennen, ik heb... Uh, wel veel cursussen gedaan en zo, ook veel lesgegeven. Veel verschillende auto's daardoor gereden, wel niet altijd op race-snelheid. Maar daar krijg je wel het gevoel een beetje mee. Veel gekart ook vroeger. Dus uh, ja, tot nog toe gaat het eigenlijk uh, voor mij boven mijn verwachting. Uh, paas hebben we gehad. Tussentijd een stuk uh, nieuwe asfalt op het circuit. Wat voor invloed heeft dat? Uh, heel grappig om te zien is dat daar natuurlijk weinig rubber ligt. Dus er zit met droog weer en mooi weer, heb je daar weinig grip in verhouding van het circuit. Uh, maar met, met regen heb je daar superveel grip. Terwijl dat het probleem was van de Audi S en de Kumo en bos uit. Ja, we hebben vanmorgen gezien uh, jij kwalificeerde. Vanmiddag kwint. Uh, Eén tiende zit daartussen. Dat moet jou heel tevreden stellen. Ja hoor, zeker, zeker. Uh, ik, uh, ik ben uh, nogmaals uh, heel erg tevreden over tot, uh, hoe het tot nog toe gaat. En uh, nou ja, we staan, uh, we staan nog niet bovenaan. Dus er is zeker uh, nog genoeg te doen. Daar gaan we natuurlijk voor, daar komen we voor. Maar uh, ja... Tot nog toe gaat het, gaat het zeker naar mijn zin. Uh, is hij uh, ook een beetje voor jou uh, zeg maar een aanjager van uh, als hij heel snel gaat, moet ik dat ook uh, een beetje in de overtreffende trap doen? Ja, sowieso. Maar ik kan wel verklaren waarom ik vanochtend niet sneller was. Ik, uh, ik heb in mijn snelle ronde, we hebben de banden, die hebben een piek van een seconde tot een anderhalve seconde. En dan moet je één rondje opwarmen en dan komt de piek van de band en heb je echt meer grip. En precies twee keer in het aanzetten van die ronde werd ik gehinderd door andere rijders. Ze hebben zich geëxcuseerd, ge maar ja, daar schiet ik natuurlijk niks mee op. En uh, ik heb in de laatste rondje heb ik eigenlijk pas mijn ronde kunnen zetten. Ga 4. De klasse, staat het zo als wat je ervan verwacht had? Um, ik vind dat er nogal te snel wordt uh, uh, beslist over uh, penalties. We hebben nu voor deze wedstrijd natuurlijk uh, onze resultaat uh, kilo's, 20 kilo erbij. Daarnaast hebben we, omdat de auto te snel was volgens de organisatie, 50 kilo strafgewicht erbij. En daar hebben we mee getest. Daar hebben we in België twee wedstrijden mee gedaan. Endurance races mee gereden om te zien hoe de auto zich, hoe de auto zich houdt. Alleen nu de woensdag voor het inpakken naar het circuit toe kregen we toch te horen dat er een centimeter bij moet. Dus hij moet een centimeter hoog liggen de auto voor en achter. Ja, daar hebben we nog, nog totaal niet mee gereden. Dus we gaan een kwalificatie in. Waar we eigenlijk niet weten van, nou, hoe houdt de auto zich en hoe houdt het in de lange race zich. Dus dat, dat is. Ik vind het niet dat je uh, voor één wedstrijd, zonder uh, tussenkomst van andere wedstrijden, uh, twee keer wordt gestraft. Dat, dat vind ik niet kunnen. Ja, maar wat is dat dan? Is, is, dat, uh, is dat nog on, onervarenheid uh, wat betreft uh, reglementen binnen de, de Dutch GTV? Nee, nee, nee. Ik, uh, SRO is natuurlijk een organisatie die echt wel ergens voor staat. En als je nu kijkt naar Bertens Sanders en Jan-Joris Verhoel. Die hebben zelfs met die uh, centimeter en die 50 kilo uh, twee keer uh, op uh, plaatsje 2 gekwalificeerd. Dus in verhouding zou het wel kunnen. Het is ook niet zo erg dat ze het doen. Want ik denk ook dat de potentie in de auto wel zit. Het grootste probleem is dat wij er niet mee hebben kunnen testen. En dat is, het is gewoon een totaal andere auto. Um, als een auto hoger op zijn benen staat, dan moet hij veel meer in zijn banden werken. En dat hebben wij gewoon nog niet onder controle. Maar dat gaan we wel doen. Oké, okay. uh, Match uh, is het uh, team waar jij dus ook uh, vorig jaar geloof ik nog uh, deel van uh, uit hebt uh, gemaakt. Wat Menno zegt, wordt er heel veel uh, aan de auto uh, aandacht aan besteed. Uh, is dat uh, toch wel duidelijk uh, te merken binnen die team? Ja, zeker weten. Er wordt natuurlijk heel veel aandacht aan besteed. Maar het is voor het team ook een nieuwe auto. Voor het team valt er denk ik ook nog uh, een boel, uh, nou, niet, misschien niet te leren, maar gewoon uh, achter dingen komen ontwikkelen. En, uh, en gewoon ja, testen, echt, echt testwerk. En uh, wat, ja, wat Menno zegt, zo kort voor een wedstrijd, uh, zo'n waagdehoogte aanpassing, ja, is dan toch wel een zware impact voor ons. Via uh, de Dutch GT4, je maakt er dus nu onderdeel zelf van uit. Uh, een aanwinst voor de, voor de racerij hier in Nederland? Ja, zeker weten. Als ik boven op het dak sta naar Menno te kijken en ik zie al die auto's voorbij komen, dan heb ik kriebels in mijn buik. Dus dat zit helemaal goed. Ja, ik uh, wilde er nog iets aan toevoegen. De, uh, de Ginetta's waren, uh, van KS Motorsport... die hebben vorig jaar met de organisatie SRO... ook de verschillende hoogtes van de auto's getest. Dus die hebben op Nugaro hebben die al een, uh, een paar honderd testkilometers... met een hogere auto liggen. Dus die hebben natuurlijk dat boek ergens opengeslagen van... oh ja, hij moet zo hoog. Dan moeten we dat aan vering, dat aan demping, dat aan rebound... en dat aan bum doen. En ja, dat hebben we nog gewoon niet. Dus dat is de ervaring. Maar we leren per meter. En het leuke is dat... Uh, we zijn een no-nonsense team. We gaan alleen maar voor resultaat. En uh, het verder telt voor ons niks. Het moet gewoon hard gaan. Naast uh, deze activiteiten in uh, Dutch GT4. Menno, ben jij ook nog actief uh, in jouw uh, land waar je woont. België. In de Renault Clio Cup uh, onder andere. En nog PCTS, is dat uh, wat je ook nog rijdt. Uh, is dat überhaupt uh, allemaal uh, mooi samen te krijgen in één plaatje? Ja, ik heb... Uh, het Tango Dutch GT4 uh, uh, valt precies overeen uh, met de, de Belgische Clio Cup. Waar ik op dit moment, uh, ik meen, vierde of derde in het kampioenschap sta. We hebben volgend weekend op Spa weer een wedstrijd. Dat valt dan ook weer samen met uh, de Belcar, de oude Belcar series. Uh, daar rijd ik waarschijnlijk volgend weekend ook. Uh, dus ja, het is wel heel erg druk, maar het is ook wel heel erg leuk. En elke, elke meter die ik meer rij, is natuurlijk... Uh, ervaring en uh, ja, Voor het team uh, waar ik dan voor rij Maar het is vooral heel leuk om competitief zijn En continu te meten met dat soort jonge honden En ik vind echt dat Quint het super goed oppakt En uh, uh, wij zijn al lang niet klaar dit jaar hoor Mee eens? Ja, helemaal mee eens. Ja, nogmaals, ook voor Menno kan ik een boel leren. Hij heeft heel veel ervaring, ook met afstelling van de auto's. Uh, je kan in deze auto veel meer afstellen als, als, als auto's waar ik in het verleden mee gereden heb. Dus dat is voor mij ook een hele, heel leuk leerproces. En uh, ik ben ook heel leergierig en ik wil ook graag weten hoe dat werkt. En, uh, en wat je kan veranderen en wat voor gevolgen dat heeft. En uh, ja, daarin is Menno op dit moment zeker mijn grote voorbeeld. en kan ik heel veel van hem leren. Dus dat, uh, dat vind ik erg leuk. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Oh yeah.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 keep it